Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bloem heeft teleurgesteld gereageerd op de uitslag van het Griekse referendum. Ruim 61% van de Grieken sprak zich de afgelopen dag uit... tegen nieuwe hervormingen en extra bezuinigingen... Dijsselbloem noemt de uitslag zeer betreurenswaardig voor de toekomst van Griekenland. Hij zegt dat de Griekse economie er op deze manier niet bovenop komt. Dijsselbloem wacht af met welke initiatieven de Grieken nu zelf gaan komen. Dinsdag komt de eurogroep bijeen, voorafgaand aan een extra eurotop. Premier Rutte zegt dat het Griekse nee de situatie nog moeilijker maakt dan die al is. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie houdt zich nog op de vlakte. Hij zegt alleen dat hij de uitslag van het Griekse referendum respecteert. Duitsland heeft de afgelopen dag een nieuw hitterecord genoteerd. In de plaats Kietzingen in Beieren werd het 40,3 graden. Sinds het begin van de metingen in 1881 was het in Duitsland nog nooit zo warm geweest, melden Duitse media. Het oude hitterecord stond op 40,2 graden. Die temperatuur werd gemeten in 1983 en in 2003. De hitte heeft Duitsland nog niet verlaten. Pas woensdag gaan de temperaturen flink omlaag. Paus Franciscus is aangekomen in Ecuador voor een achtdaagse rondreis door Zuid-Amerika. Hij werd in Ecuador verwelkomd door president Correa. Het is voor het eerst sinds de jaren tachtig dat een paus het land bezoekt. Woensdag vliegt Franciscus door naar Bolivia en daarna gaat hij nog naar Paraguay. Twee jaar geleden was de paus, die zelf uit Argentinië komt, ook in Zuid-Amerika. Toen bezocht hij de Wereldjongere Dagen in Rio de Janeiro. Beachvolleyballers Reinder Nummerdor en Christian Varenhorst... zijn er niet in geslaagd de finale van het WK Beachvolleybal te winnen. Het Nederlandse koppel had in de beslissende derde set vijf matchpoints... maar wist die niet te benutten. Hun Braziliaanse tegenstanders lukte dat wel met hun derde matchpoint. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima tussen 14 en 16 graden. Morgen veel zon en het wordt 20 tot 25 graden. Dit was Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon.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 ZFM al, al, al 25 jaar Live in Zandvoort En jij bent erbij Wat zou je doen Als ik hier opeens weer voor je stond Wat zou je doen